De verloren de strijd ging naar de eeuwigheid, en kleine Henkel straat bracht de moeder mee naar het graf. Maar hij besefte niet, ondanks zo'n groot verdriet, dat nu zijn moeder vergoed hem verliet. Bij de muur van het oude kerkhof, een kleuter droef en teer.